7 uur. Dit is dooral meegens met het NOS-journaal. In hun burgemeester burgemeester Abutaleb hebben 31 Turkse organisaties... hem laten weten niet blij te zijn met de manier waarop hij... In de afgelopen weken sprak over Turkse Rotterdammers. Ze vragen Abutaleb om een zorgvuldige en empathische benadering. De burgemeester verweet Turkse Rotterdammers... na de mislukte koepoging in Turkije... dat het hen ontbreekt aan een democratische opvoeding. De ondertekenaars van de brief willen iets doen... aan de toenemende polarisatie in de stad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 En het middenwesten van Amerika is getroffen door een aardbeving met een kracht van 5,6 op de schaal van Richter. De beving was te voelen in zeven staten, het epicentrum lag in Oklahoma. Sinds dat is begonnen met de opslag van afvalwater dat vrijkomt bij de winning van olie en gas, zijn er meer bevingen geweest. Maar niet eerder zo zwaar als vandaag. Het weer, vanavond en vannacht buigen regen, dan kan het even onweren. Morgenochtend trekt die regen naar het oosten weg, dan breekt de zon soms door, maar buien met onweer blijven mogelijk. Het wordt zo'n 19 graden.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 Even over de klok van uh, drie uur, de top 40 van Europa. 26e jaargang deze week, uh, aflevering 36. En dat maakt het dus vandaag uh, vrijdag 2 september 2016. Hey, deze week hebben we 11 stijgers, 14 zittenblijvers, uh, 12 dalers... en maar liefst drie nieuwe binnenkomers. Ik moet wel even zeggen, vorige week uh, had ik even een weekje overgeslagen... En um, ja, wat ik dan altijd doe is dat ik de lijst gewoon dan onaangepast uh, laat. Wel de, week, uh, de aantal weken door laat gaan, maar de noteringen laat ik gewoon uh, staan. En dan weet je dat in ieder geval uh, als je denkt van vorige week... Uh, en dan is het hetzelfde als die week ervoor allemaal. Hey, uh, de drie nieuwe binnenkomers is uh, eentje van uh, Nederlandse bodem. En twee uh, uit het buitenland. Welke dat precies zijn, dat hoor je straks allemaal natuurlijk. Maar dat betekent ook dat er drie mensen uit de lijst zijn verdwenen. Na 21 weken is The Chainsmokers met Don't Let Me Down uit de lijst verdwenen. Ellie Goulding na 31 weken met Something In The Way You Move. En na 12 weken is David Guetta met This Once For You uit de lijst verdwenen. De snelste stijger deze week is in de handen van Clean Bandit en samen met Louisa Johnson met Tears misschien maar liefst 12 plaatsen gestegen... En uh, Justin Timberlake met Can't Stop the Feeling is de snelste daler uh, deze week. Met maar liefst uh, 12 plaatsen gedaald. Hij ja, zou direct uh, rond de klok van half uur uh, gaan we even contact opnemen... als het goed is met uh, Tim Kouman, Tim Koemans. De F1-goeroe van ZFM. Er is weer een hoop gebeurd natuurlijk. Uh, afgelopen weekend is de race geweest uh, van uh, Spa-Francorchamps... Nou, er is een hoop gebeurd meteen al in de eerste bocht. En uh, een hoop uh, gelul omheen naar de paddocks, waar daar weet Tim alles van. Gaat hij zo direct uh, dus vertellen. Een uurtje later gaan we kijken naar de Nederlandse top 40. En dan een kwartiertje later gaan we kijken naar de top 3 van uh, deze week. Maar eerst krijg zoals je gewend bent, een off-riss cursus... hoe de top 3 er vorige week uitzag. Nummer 3. But you Trouwbaar, maar wel origineel. Dat was de top 3 van uh, vorige week. Benieuwd hoe dit er deze week uitziet. Blijf daar gewoon luisteren. Tot 5 uur uh, ben ik bij je met de top 40 van Europa. En nu beginnen we met de nummer 40. Dit is Dua Lipa. Merci. Eén plaatsje gezakt in een uh, elfte week. En ooit uh, de nummer één gezien. Hey, snel door uh, met de nummer 38, 39. Slaan we over wie dat is. Dat hoor je zo direct. Dit is Megan Trainor. I think it's so cute. And I think it's so sweet. How you let your friends encourage you. To try and talk to me. But let me stop you there.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 touch your touch your touch No, no, no, no. The Euro breakdown. touch don't speak before we say too much you Deze week DNC samen met uh, Haley Steinfeld. Met uh, Rock Bottom. Blijven zitten deze week op een uh, mooie 37e plaats. 16 weken lang uh, in de lijst en de hoofdnotering voor uh, Rock Bottom was uh, de derde plaats. We zijn toegekomen aan het eerste nieuwe nummer van uh, deze week. De nieuwe binnenkomen. Deze nieuwe binnenkomer is in uh, Nederlandse handen. Want in het uh, voorjaar van 2010 verschijnt het uh, debuutalbum van uh, Dota. Nou, op dat album staat uh, onder andere Jortown, dat een jaar later een uh, bescheiden eerste hit wordt uh, in de top 40. Uh, in de Nederlandse top 40. En dat bereikt dan een uh, 29e plaats. Where We Belong en uh, Tell Me a Lie, ook afkomstig van het eerste album bereiken dit jaar alleen maar uh, de tipparaden. Nou, Delta staat in 2012 onder meer in de voorprogramma's van Kevin de DeGraw en Sinead O'Connor. Hij werkt ondertussen aan zijn tweede album, Seven Layers, dat eind januari 2014 verschijnt. En dat album dat heeft hem uh, geen windeieren gelegd, zullen we maar zeggen. Paul en Home zijn beide afkomstig van het album. En, uh, in, uh, en er zijn uh, goede hits geworden, zowel in Nederland als in Europa... En in 2015 is Hungry zijn vierde top 40 hit dan ondertussen. In augustus wordt de titeltrack van Layers Let the River In zijn volgende single. En in 2016 maakt hij met Shadow Wind de track die door de NOS wordt gebruikt... in de montages rond de Olympische Spelen. Uh, wordt het een nieuwe hit en die is dan nu in de Europese top 40 ook terechtgekomen. Wel op een schamelijke 36 e plaats. Maar dat maakt niet uit. Dotan staat weer in de lijst. Dit keer met uh, Shadowwind op een mooie 36e plaats. Maurice Mulder. In 35 uh, van deze week Martin Gerrixa met uh, Bebe Rexha met In the Name of Love. Wij gaan de ik de nummer 34 uh, draaien van uh, deze week en dat is een uh, nieuwe binnenkomer. Ben die is in de handen van de Passenger. We kennen we allemaal nog wel van uh, Let It Go. Uh, waar was dat ook weer bekend voor? Een, uh, Let It Go. Uh, ah ja, in ieder geval een uh, goede hit ervan. Het zevende uh, studioalbum van uh, Passenger, Young as the Morning... Uh, die uh, gaat op 23 uh, september uh, verschijnen van dit jaar. En de voorloper uh, daarvan, de re eerste release van de single... is uh, Somebody's Love and Anywhere. En Anywhere is dan uh, deze week binnengekomen op een hele mooie 34e plaats. Stay the night Up in the morning Tangled in sheets We play the moment on repeat, on repeat Like a sauna Break up the ice I know you're gonna stay the night Stay the night When you De borstels uh, bij me thuis, maar dat zijn allemaal van mij, niet van anderen. DNC was dat met uh, Toothbrush, de nummer 33 uh, van deze week. Hey, het is even over de klok van een half uur, tijd voor. Hey, wat doe, waarom doe je het niet? Oh, oh, oh, o, oh, o. Oh. Waarom doet mijn jingle het niet? Hey, Tim, waarom doet mijn jingle het niet? Wat heb je ja, ermee gedaan? Uh, ik ben vol verbazing aan het luisteren. Dus ik ja. Mijn, uh, mijn aankondiging neemt net af. Echt? knopjes staan goed, toch? Ja, maar dus zonder jingle kan ik niks. Hè? Daar komt allemaal inspiratie vandaan. Ja, nee, dat weet ik. Wacht even, dan doe ik het anders. <laughs> even snel uh, wat uh, omwisselen. Misschien dat die andere jingle-speler het wel ja, doet. Dit is, dit is dat het daar aan radio. Radio, Improvisatieradio is het mooiste. Ja, en dan weet je, dat is weer het voordeel dat het live is. Hè? Dan, uh, dan merk je dat wel weer. Er kan altijd ja. wat uh, fout gaan. <laughs> ja. ja, en uh, bij mij uh, gebeurt het eigenlijk uh, wekelijks. Dat... Ja! Race Radio. En dat doen we met uh, niemand minder dan uh, Tim Koemans. Goedemiddag. Koemans, goedemiddag. Ik voel in één keer allemaal inspiratie opkomen. Ja? Te Ineens weet ik het weer. Ah, ja. cool. Wat waar gaan we het ja. over hebben vandaag? Ja, nou ja, we hebben volgens mij een hele zomerstop te bespreken. En uh, een race van vorige week en een race van Deze week. Dus we hebben weer genoeg uh, over te babbelen. Nou, dan ga ik even koffie zetten. Ja, doe dat. <laughs> Ja, het was een zomerstop van vier weken. En eh, grappant eh, was het dat er eigenlijk eh, bijna niks gebeurde in die vier weken, letterlijk. Uh, na de laatste race voor de zomerstop is er nog een bandentestje geweest van Pirelli en is men aan het steggelen geweest over die Halo, waar we het ook de laatste keer over gehad hebben het nieuwe cockpit beschermsysteem voor de rijders ja? maar inmiddels ook Max uh, gisteren op Monza uh, nee, sorry, vanmorgen op Monza zijn eerste testmeters mee heeft gemaakt, dus dat uh, lijkt heel langzaam een beetje de goede kant op te gaan maar voor we naar Monza gaan, gaan we het eerst even over Spa hebben van afgelopen weekend want mug wat krijgen die Belgen voor elkaar om elke keer weer een wedstrijd neer te zetten waar van alles gebeurt uh, in de eerste negen rondjes had je ongeveer twaalf ogen en veertien schermen nodig om alles in de gaten te houden wat er nou precies gebeurde hier en daar. Uh, Max had zich uh, met een nieuw Nederlands en wereldrecord geplaatst op één tweede positie. Het was nog nooit gebeurd dat er een Nederlander op de, op de voorste rij mocht starten. En het was ook nog nooit gebeurd dat er zo'n jong persoon op de voorste rij mocht starten. Dus weer twee records voor Max uh, in het boekje. Uh, wat mij betreft gaat hij lekker alle records breken die er ongeveer staan in de formule 1. Maar goed, daar zijn we langzaam mee bezig. Ja, een beetje uh, bij een beetje ja, beetje bij beetje gaan die records binnenkomen. Uh, wat we zagen op, uh, op de Spa was een beetje matig. Eigenlijk, de eerste paar meters was hij heel goed weg. En uh, vanaf het doorschakelen naar de tweede versnelling kwam er wheelspin bij de Red Bull. En beide Ferraris die schoten om hem heen. En Max dacht, ik pak de binnenkant. Uh, Rijkonen had dat misschien niet helemaal verwacht. Uh, maar de tweede Ferrari, Vettel, had dat helemaal niet verwacht. En die stuurde zo strak die eerste bocht in dat Rijkonen nergens meer heen kon. Uh, en dus zo kort de bocht moest nemen dat Max ook eigenlijk nergens meer heen kon. Dus uh, alle drie de auto's uh, werden geraakt, of raakten elkaar eigenlijk... Uh, Vettel die spint. Um, Rijkoon heeft een lekker band. En Verstappen die breekt zijn volledige voorvleugel af. Um, ja, eigenlijk meteen uh, wegwedstrijd weg, weg voor Max. Die daar echt best wel kwaad over was. Um, moest de hele ronde uitrijden met een halve voorvleugel. Verloor daar aan plek of 11 of 12. Dan moest er ook nog de pitstraat in. Um, Stop zorgde wel meteen dat hij op de medium band verder kon. Dus hij had een klein bandenvoordeeltje door die vroeg gestopt. Um, maar dat werd eigenlijk niet gedaan door... Uh, een crash van uh, Kevin Magnussen in de Renault. Die bovenop Radion. Dus dat is zeg maar na het rechte stuk. Ga je rouge op. Flat out, 7 versnelling. En uh, Magnussen kreeg daar een uh, tankslepper. Zoals we dat noemen in uh, de racewereld. De auto breekt uit naar de ene kant. De rijder corrigeert. En de auto breekt uit naar de andere kant. En dan is het gedaan. En hij ging achteruit met. Uh, achteraf gemeten 190 mijl per uur. Wat een kleine 305 kilometer per uur is. Ging hij achteruit de muur in. Gelukkig, uh, Magnus en OK, auto's waren afgeschreven en, en code rood, omdat de schade aan de baan en banden zo heftig was dat alles gerepareerd moest worden. En dat betekende ook dat het bandenvoordeel van Max in één keer pleiten was, omdat je tijdens een code rood de bandendussel mag uitvoeren. Dus iedereen ging uh, op verse banden weer van start en Max moest vanaf de 17e positie aanvangen. Uh, ja, niet fantastisch natuurlijk en, uh, ja, de balans en Noten was de, dermate weg dat iedereen uh, voor hem hem redelijk kon verdedigen. Hij won nog wel wat plekjes en zou uiteindelijk als elfde plaats uh, eindigen. Nou was dat niet het grootste nieuws uh, na de wedstrijd, die overigens lachend gewonnen werd door Rosberg uh, met Ricciardo op de tweede plaats. En Hamilton op een hele, hele knappe derde positie, aangezien hij van plek 21 moest beginnen. Dus dat was wel gaaf gedaan door uh, onze grote vriend Lewis mm -hmm. um, Max werd elfde, waar het niet dat hij de beide veraris het leven vreselijk zuur maakte tijdens de wedstrijd. Uh, Kimi Rijkoon moest één keer bijna de baan af of achterin uh, Max Verstappen duiken om hem te ontwijken. Uiteindelijk koos hij gelukkig voor het eerste, dus konden ze door. De ging er uiteindelijk voorbij. Maar het uh, hele Formule 1 paddock was wederom uh, ja, opgeschrikt over de acties van Max, wil ik bijna zeggen. Um, de eerste, eerste verdedigende actie van Max bij Kimi was nog een hele mooie. En de tweede was een beetje agressief. En daar viel een aantal personen file erover. Waaronder natuurlijk de hele Ferrari kamp, die allemaal boedend waren. Um, Gelukkig zijn er dan ook mensen die zeggen van... ja, luister, Erpol uh, Senna en Michael Schumacher hadden ook acties... die eigenlijk op het randje waren. Maar ze werden wel bij elkaar tien keer wereldkampioen met z'n tweeën. Uh, dus wie zegt dat dit niet een hele verfrissende manier is... om weer een grootheid in de Formule 1 op te zien komen? Ja, en daar zijn ze denk ik allemaal bang voor, juist. Dat zou kunnen. Um, waar het niet dat men inmiddels met de veiligheidsvoorzieningen in de Formule 1 zo ver is dat men zegt... ja, luister, we kunnen wel uh, zorgen dat jij met... Uh, 290 km per uur de muur in kan en je hebt niks. Want Magnussen heeft alleen dat een klein gekneusd enkeltje in principe. Ja. Um, maar ja, als jij met 350 km per uur zo wild met je auto bezig bent... Ja, dan gaat het een keer vreselijk mis. En dat hebben we natuurlijk vorig jaar gezien op Monaco. Nou moet ik eerlijk zeggen dat ik daar mee een, niet helemaal mee eens was dat dat Max fout was. Ik ben er nog steeds van overtuigd dat de Rochand daar in de fout ging. Um, maar dat soort acties, daar zit men natuurlijk niet op te wachten. En daar kan ik me dan wel iets voorstellen. Maar ja, het is een blijft racing. En zoals Ayrton Senna ooit heel mooi omschreef. If you no longer go for a gap that exists, you're no longer a racing driver. Al dit wat Max aan het uitvoeren is op dit moment. Dus dat, uh, ja, het is een beetje een, uh, een twist. Um, verder, ja, de race was Spa, ik moet zeggen, de tweede helft vond ik een beetje saaier. Um, het enige leuk om te zien was dat Lewis door het hele veld heen naar voren aan het rijden was. En verder uh, ging het eigenlijk nergens meer om. Ehm... Um, en dat kwam tot de volgende stand. Lewis Hamilton op dit moment met 232 punten nog wel leider in het kampioenschap. Maar Rosberg kwam met 10 punten weer terug. Het verschil is dan ook nog maar 9 puntjes. Ricciardo op positie nummer 3 en best wel dik ook met 23 punten voorsprong op Vettel en 27 op Raikkonen. En Max met zijn elke positie 0 punten in België komt nu toch een beetje achter te lopen. Staat inmiddels 36 punten achter op uh, onze grote vriend Ricciardo. Dus dat uh, ja, wordt weer wat leuks voor, voor Monza voor dit weekend. Uh, is weer een hoop te doen. In de tussentijd hebben we gezien dat Ferrari in deze week zijn laatste motortokens heeft gebruikt, zoals we dat noemen. Mm -hmm. um, daarmee mag je dus updates aan de auto uitvoeren en daar heb je er maar een aantal van per jaar te besteden. En zowel Ferrari als Honda hebben die allemaal gebruikt. Um, het team van Renault, of eigenlijk het motorleverancier Renault moet ik zeggen... hebben er nog 21, dus die hebben nog best wel wat te doen voor de rest van het seizoen... mochten ze dat willen gebruiken. Red Bull heeft wel al laten weten dat ze geen hele grote motor-updates meer gaan doen. Dus zo gaat het hier en daar een kleine update? Um, dan werd voor de race van Monza bekend dat Felipe Massa gaat stoppen... na dit seizoen met de Formule 1. Oh. Um, de kleine Brazo die in 2002 debuteerde voor het team van Sauber... met Kimi Räikkönen samen, um, werd in 2007 op één punt, op, ja eigenlijk nog schraler, uh, ja op één punt geen wereldkampioen Lewis Hamilton verschalkt daar in de laatste bocht Timo Glock werd daarmee vijfde en werd toen wereldkampioen en Massa werd toen tweede dus op één puntje achterstand uh, eigenlijk ja, hoe heet die uh, Massa, wel 21 wedstrijden gewonnen en ook best wel een hele stapel pols en snelste rondes, dat soort dingen, maar nooit echt wereldkampioen geworden en ja, het veld riep hier en daar af en toe dat het een beetje veldvulling aan het worden was de afgelopen jaren dus Massa heeft gezegd, nou ik stop ermee en dat doet meteen natuurlijk de geruchtenronde, het, de silly season, zoals we dat noemen in de Formule 1. Uh, weer alle, alle doosjes open. Uh, Jensen Button zou naar Williams kunnen gaan aan het eind van het seizoen als hij weggaat bij Honda. Honda. Um, zo zijn er nog wat nieuwtjes die eraan zitten te komen. Um, dan de Grand Prix van Monza van dit weekend. Um, niet echt een circuit wat de Red Bulls goed ligt. Uh, heel veel, hele lange rechte stukken waar de, de rechte lijnsnelheid van de auto belangrijk is. En we zien dat de Mercedes daar echt uh, nog steeds ver uit het beste in zijn, ook... Uh, Aangaande de tijden van de vrije training van vanmorgen en de vrije training 2 die zojuist is afgelopen. Um, Rosberg en Hamilton in beide vrije trainingen veruit vooraan. Rosberg in 2-1 en Hamilton in vt 2 en de Ferrari zitten daarachter. Uh, maar ook al op bijna een seconde vanmorgen in de eerste en op een half seconde in de tweede uh, vrije training. In die eerste vrije training was het Max Verstappen die uh, de achtste positie pakte. Uh, ...had overigens alleen op de long range en op de grip getest met de mediumband... ...terwijl de rest van het veld op de en op de supersofts zweet. Op zich was daar weinig aan te uh, tackelen. Zojuist uh, wel het hele veld op de supersofts... ...en toen pakte Max al iets beter een vijfde positie... ...maar nog altijd op een volle seconde achterstand ten opzichte van de Mercedes. Hè. Ja, dat zie je toch dat die Mercedes echt wel heel hard gaat. Vooral die rechte lijn, uh, snelheden En de topsnelheden bereikt ze op 356 km per uur op uh, Monza. Nou, is dat over niks is. Overigens op 366, dus het kan nog iets harder. Maar uh, ja, ze zitten er goed aan. En vanmorgen in de eerste vrijtraining training uh, hadden ze het polrecord van vorig jaar al verbroken. Dus ze gaan echt wel een flink stuk harder dan vorig seizoenen. Ah goed, het mag de pret niet drukken. We gaan uh, morgen zien wat Max morgens in VT3 doet. Die meestal wordt gebruikt voor de race-simulaties. Waar wat langere stints worden gereden. Uh, met wat minder hoge topsnelheid Of een minder, hoe zeg je dat, snelle tijden. En daarna om twee uur de kwalificatie. En dan zondag de wedstrijd om twee uur. Nou, spannend wordt het dus uh, dit weekend. Ja, ik denk dat het vooral spannend wordt om te zien of de Ferrari's... Uh, ja, een beetje meer maar de Mercedes-kant kiezen. Dus wat, wat harder op die... Uh, lijn uh, gaan dan de Red Bulls. Mm -hmm. um, en de Red Bull staat nu een kleine twintig punten voor in het kampioenschap, in het teamkampioenschap. Dus daar ja, gaat nog best wel een hele hoop uh, achteraan. En we zien dat de Honda's best goed aan lijken te sluiten bij de top. Dus die hebben inmiddels uh, ja, toch wel een beetje de snelheid van de Force India's en de Williams in te pakken. Dus uh, dat is een beetje de vraag hoe die zich uh, daar gaan ontwikkelen. En hoe dat natuurlijk gaat met Jensen als hij het eind van het seizoen naar Williams zou kunnen gaan. Ja, <laughs> dat is ook spannend. Beetje, uh, wat er tot nu toe gebeurd is, ja. Nou, netjes. Ja. En dat, uh, dat allemaal uit je blote hoofd? Ja. Oh, maar ik vind het knap ja, iedere keer. Als je, als je ergens een beetje passie voor hebt, dan, uh, dan heb je dat al snel, hè? Ja, dat is waar. Hé hey, Tim, mag ik jou als weer... Ik, als ik jou nu... Ja? Ja, ga maar. Als ik jou nu ga vragen hoe het met je vissen gaat, kun je er ook een uur over lullen, toch? Nou ja, ik heb er net weer uh, 18 opgehaald, dus... Uh... Ja, precies. <laughs> dus ja, nee, dat klopt. Dat uh, is waar, inderdaad. Hé hey Tim, mag ik jou weer bedanken voor echt een uh, complete update uh, van de afgelopen weken... wat in de F1 is uh, gebeurd? Jazeker. En uh, volgende vrijdag, week... Uh, we gaan het meemaken. Wat, sorry? Vrijdag gaan we het weer meemaken hoe het afgelopen is ja. uh, op Monza. Volgende week uh, gaan we hier weer bellen erover. Helemaal goed. Ik ben benieuwd. Hé, hey, dankjewel. Goeie uitzending. Dank je. Euro Breakdown op, vrijdag. Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. origineel, origineel, origineel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 dagmiddag tussen drie en vijf de grootste hits van Europa bobbley, bobbley. met Maurice Mulder bubbly bubbly set, set it you see that girl with the big tights if you gimme the gimme the head to the floor girl gimme the gimme the bend over girl and gimme the gimme this feet down to the ground size big activity spin round me girl and gimme the gimme the top one girl and Trumpets blow Everybody may take up a permanent residence Sound the trumpets Sound the trumpets Rotate your body coming over you spinning it Rotate your body coming over you spinning it Rotate your body coming over you spinning it Make the trumpets blow situation and anytime you want it to stop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 nummer 25 van deze week. Mendes met YouTube. Bitter. En daarvoor stak ik nog wel samen met Salvi en Sean Paul met Trumpet. En daarvoor niemand minder dan Tim Koemans natuurlijk. Hey, we gaan het laatste nummer draaien van dit uur, de nummer 24. En die is in handen van Charlie Poot met One Call Away. I'll be, one call away. I'll be there to say. I